Noem jij dat veel als ik je in een week twee keer zie? Ik ben acht dagen uit de gevangenis. Ik heb het druk, Maggie. Met het zoeken naar werk? Ik heb werk. Autoverkoper. Ja, ik zie er geen toekomst in, maar het is een begin. Ik deel de garage met de enige anderen. Degene die mij dat baantje bezorgde. en ook de overige jongens zitten tot hun nek in de zorgen. en in de schuld. Een soort mode in dit vak om met de leningen te verrekken. Je bent nogal openhartig. Ja, ja, ja. Nou ja, ik geloof dat ik het wel zal redden. Fijn, Willy. Really. ...hoewel het werk onder toezicht mij een ongemakkelijk gevoel heeft. Niettemin, de week is omgevlogen. Zeven dagen in de cel duren lang. Zeven dagen in de vrijheid kort. Daar heeft iemand opgebeld. Hier naartoe? Hij hm, heeft geen naam genoemd. Hij zei een van de jongens. Hij zou je wel vinden, zei hij. Dat heeft hij. Dat was drie dagen geleden. Het ging over een oude kwestie. Hij was de eerste die me op mijn nieuwe kamer op bezoek kwam brengen. Hij deed het slecht... Hij leuterde maar wat. Ik heb hem een pond gegeven. Hm? Niet zo Jullie. Ik accepteer je zonder moorden. Ja, ja. Met de tweede bezoeker, dezelfde avond, ging dat minder snel. Hij was niet met één pond weg te werken. Wie was het? Sosjan Boomen. Hm? Is dat niet die? Ja, geluid? die rotzak zocht me op in mijn kamer. En met de snelheid waarmee hij aanklopte, direct nadat de vorige was verdwenen... was het duidelijk dat hij het wist... Hij stond de deuropening, scherp loerend, zwart kort geknipt, haar... met de scheiding in het midden keurige kant. Oplettend bekeek ik hem. En in zeker opzicht zag hij er goed uit, te flikker. Meer dan middelmatig groot keek hij op. Handen in de zakken van een oude regenjas. Die hij droeg over een blauw pak. Je hebt hem goed opgenomen. Ik haatte hem, daarom. Hij zag eruit als een verzekeringsman. Maar voor mij rookte hij naar een echte vuile smeris. En dat betekende rottigheid. Maar waarom? Er was toch niks? Ja, het is bedoeld als een voorpostgevecht om te accentueren... dat boeven weinig kans hebben om het rechte pad te houden. Je ja, kan je beklagen, maar het geeft geen donder. Sergeant Bulman wil zijn strepen waarmaken. Hallo, Scott. Kan ik je even spreken? Voor u ben ik meneer Scott, sergeant. Ik ben niet langer een naam en een nummer. Ja, u kunt mij spreken. Mag ik binnenkomen? U kunt uw woordje wel doen wat u staat... De rol is omgedraaid, sergeant. Ik ben nu de man die zittend gewend is de leugens van de staande aan te horen. Dat klinkt brutaal, meneer Scott. Dat kon we dus geven, dat op deze plaatsen zeggen, sergeant Bulman. Voor u of voor mij? Dat wordt er wel uitgemaakt. Voor u, meneer Scott. Wat wilde die van je? Zijn mond trok samen en hij was geprikkeld. Er was iets tussen ons. Hij grijnsde moeizaam, zijn ogen vol ironie. Zijn blik schoot even naar achter in het trappenhuis... alsof er nog een smeren stond. Hm. Ik wil bekennen dat mijn maag in één kromp. Ik heb het geweten, begrijp je, Maggie? Er zijn nogal wat oude zaakjes die niet zijn opgehelderd. Dus zou er een kans bestaan dat hij mij erbij wil lappen. Kom binnen, zei ik kort, want ik misgunde hem elke kans. Hij hield zijn smerige regenjas aan. Eén hand in de zak. Met een rustig lachje begon hij een sigaret op te steken. Doet u dat liever niet... Ik ben allergisch voor sigaretten. Zo. Dat heb ik ontdekt in de gevangenis. Dat kan. Dan berg ik ze weer op. Bevalt het werk u? Ik doe het schijnbaar rustig aan, hè. Waar was u gisteravond? Hoe laat? Tussen elf en twee uur vannacht. Mijn geweten is zuiver. Ik begrijp dat het om een speciaal zaakje gaat, maar u kan hier rustig rondkijken. Is dat alles? Geen uh, nadere uiteenzetting? Dit is toch een vriendelijk babbeltje, spin? Is er helemaal geen aanleiding voor nadere mededelingen? U bent altijd op iets uit, hè? Ik sta erop dat u mij wat naders vertelt. <laughs> Als u dat wilt. je hebt het niet zo erg op mij, nietwaar? Ik mag de manier niet waarop jij je tot sociant hebt gebracht... Het was wel verstandig zo tegen hem te keer te gaan. Ik was een idioot om hem zo te treiteren. Maar mijn gevoelens gingen te diep. Sprongen op uit een wereld vol codes en afspraken waarin ik te lang had geleefd. Ja, ik begreep ook direct daarna dat mijn agressieve houding mijn broer geen goed zou doen. Bulman had zichzelf intussen weer aan zijn macht. Kun jij Nightingale Terrace? Jawel. Het Coldmore House. Ken je dat? Ik ken het van jaren terug. Ik meende dat het een voornaam huis was, tenminste toen. Het is al lang geleden. Het ligt in het dure gedeelte in de omgeving van Hollandpark, meen ik. Niet precies. Maar je kent het dus. Ik ken de streek. De namen van de huizen ken ik niet. Ik weet dat iedere inbreker een lijst bijhoudt van leegstaande huizen. Ben ik duidelijk? Mensen die op vakantie zijn en zo. Ik zoek de sleutelfiguur. Ik krijg een moeder waar je heen wilt. Het ligt in de wijk van mijn broer. Wel, dat Coldman staat genoteerd als niet bewoond. De eigenaar is in het buitenland. Is daarin ingebroken. Waarom vraag je dat? Omdat het zonder meer duidelijk is welk spel je hier speelt. En ik ben er fel tegen dat je belastende mededelingen doet over mijn broer. Wat heb ik ten nadele van je broer gezegd? Je probeert een val voor mij te zetten. Ik maak me geen zorgen over mezelf, wel of over mijn broer Dick. Luister, broerman. Probeer me voor mijn part voor elke inbraak te pakken. Dat ze helemaal in jouw straatje zijn. Maar pas op als je mijn broer erbij durft slappen. Dan zet ik mijn leven op het spel, begrepen. Ik heb de naam van je broer niet genoemd. Oh, nee? Waarom noem je dan die lijst van lege of onbewoonde huizen in zijn wijk? Zelfs een dik huidige smeer als jij moet toch begrijpen dat ik mijn broer niet te bevuilen. De gewoontes kun je veranderen. We stijl niet. Waar was je vannacht? Bij Mary Passens. Makkelijk en dichtbij. Hoe laat? Vraag het aan haar. Dat zal ik wel doen. Nu vraag ik het jou. Van uh, acht uur af tot een uur of twee s'nachts. Lekker bezig geweest. En als je durft spreken over Maggie, spoel dan eens je vuile bek. U gaat te ver, meneer Scott. Je probeert mijn broer een trap te geven om mij ermee te vangen. En je wilt uitdokteren hoeveel ik van je kan slikken. Begrijp me goed, Bulman. Ik heb met deze inbraak niks te maken. Er is dus een kraak gepleegd. Weet jij door wie? In de gevangenis is het niet ongebruikelijk om wat zinvolle gegevens uit te wisselen. Ik had mijn oog laten vallen destijds op Coltman House. Maar dat was al voor mijn broer bij de politie was. En die tip heb je doorgegeven? Goed geraaien, schatje. Ik gaf het door een zekere Assi Jenkins. <tie> het was een hele goede tip. Jammer. Inderdaad. De zak lijkt het verkeerde moment te hebben uitgekozen. Als Bulman er zo op gebrand is, mij schaakmat te zetten... zou hem dat kunnen lukken na verloop van tijd. Maar wat me compleet ziek maakte was de zijderingse beschuldiging aan het adres van Dick. En na een kwartier ging de straat op. Ik constateerde dat het raampje van mijn auto was gerampt... en een kleine transistorradio was gestolen. Niet zo vreselijk. Wel dat het alarmsysteem had geweigerd. Wat erop neerkomt dat je vandaag niemand meer kan vertrouwen. Mm, moet je daarom lachen? Ik wou. Jij lacht makkelijk, hè? <laughs> Zoals altijd breng jij me weer tot rust, Maggie. Je wilde me wat zeggen. Kom op. Waarom ga je eigenlijk niet regelrecht naar de hoofdcommissaris? Waarom? Vertel hem wat je weet. Vertel hem de waarheid. Ja, ik ben niet zo gek te denken dat ik bulmen in het gras kan ontbijten. Er zijn genoeg smerissen die in scheve gaan rijden. Maar ze worden door codes beschermd. Die ze misschien zelf wel verachten. Hier heb je het weer verteld. De waarheid. En je hangt. Riley. Oh, ja, je onwetendheid is aandoenlijk. Je naïviteit verrukkelijk. No denk niet dat je je zorgen hoeft te maken over mij. Hm? Na het bezoek van Bulman kwamen er een paar uur later twee jongens van de reizigersgroep. Zware jongens. En ze wilden hem als chauffeur. Dat wees ik af met de mededeling dat de politie mij op zat. En dat was bittere ernst. Ja, je kunt eruit opmaken hoe gemakkelijk ons soort in de oude fout vervalt. Depressie wordt van twee kanten op je uitgeoefend als ze denken dat je het waard bent. Hoe voel je je, Willy? Een gokker die van een burgermansbestaan bestaan heeft gedroomd. Nou nee, ja, ik moet weg. Geen lunch? Ik moet naar de garage. Het is de hoogste tijd. Ach, je komt toch terug? Ja, als de klant me niet ophoudt, schatje. Het weer is tamelijk warm... en ik sta precies volgens afspraak... tegen lunchpauze te wachten voor de showroom... op een klant waar ik wat van verwacht. Het personeel komt al naar buiten... en het is druk op straat. Dan gebeurt het. Bulman stapt uit een zwarte politiewagen waarvan wel de sirene is afgezet, maar het zwaailicht blijft draaien. De ratzak. Hij neemt er uitvoerig de tijd voor om naar me toe te komen. Zullen de omstanders wel moeten kijken? En die hunkeren naar wat sensatie. Mijn maag krimpt ineen van woede. Meneer Scott? Ja? Wilt u zo goed zijn naar het bureau te volgen? Moet dat. Er zijn een paar vragen die we moeten stellen. We denken dat u ons met enige informatie van dienst kunt zijn. Uh, wat is aan de hand, spin? Wie is die meneer? Die meneer is mijn chef. Ja, dat regel ik wel, Spin. Je kunt meegaan. Ik help je klant wel. Ik werd opgesloten in een totaal wit gekalkte kamer... waar ze me een uur lieten wachten... Ik zou mijn raadsman moeten inschakelen als ik erin had. Ten slotte kwam Bulman binnen met een kop thee. Hij had de detective bij zich. Die ging aan het uiterste eind van de tafel zitten. Om zijn onpartijdigheid te demonstreren... bood hij mijn sigaret aan, allang wetende dat ik die rook. Ik stopte hem in mijn borstzak. Dat maakte hem nijdig. <lacht> en ik voelde me een stuk beter. Waar was je, gisternachts, nachts Ben. Was dat nou nodig, die sirene en het draailicht? Waar was jij gisternacht? Oh nee, zo beginnen we niet meer. Beantwoord de vragen. De grappen maken wij wel. Ik was uit? Dat weten we. In de buurt van Southview Gardens. Waar is dat? Laten we het kort maken, Scott. U vergeet het meneer. Jij bent gezien in de buurt van nummer 37 Southview Gardens... om 1 uur in de morgen. Via een slaapkamer op de eerste etage is men door een raam binnengedrongen. Ah, ik was helemaal niet in die buurt. Jij bent er gezien. De tijd waarover u spreekt was ik in bed bewijst had. En wijs u me dat het niet waar is. Dit gesprek kan nog uren zo doorgaan, Scott. Ik laat een paar broodjes komen. Ik dacht na. Ik moest een goede leugen verzinnen om Bulmen tevreden te stellen. In gedachten ging ik het hele rijtje van mijn vroegere maats af. Zij zouden toestand direct snappen en een alibi in elkaar timmeren. Bolze Bel voorkwam in mijn gedachten Een snuggere knaap, die echter altijd pech had. Ik vertrouwde Bolze wel. de onhooglijke meester van Valser. Steeds op zwart zaten omdat hij gokte op de verkeerde paarden. En dus niet vies van een extra zakcentje. Hij leeft in het vuil van een vervallen drukkerijtje. Dat wordt al gewerkt, Scott. Aan je pikken. Kijk, Wilmen, uh, Ik heb er nog eens over nagedacht. Het feit is dat ik die jongens niet in de narigheid wil brengen. Ik heb een uh, glaasje gedronken bij Bolzo Balfour, met de pagabas. Het was om de terugkeer van Tuck Wilson te vieren, die gisteren is vrijgekomen. Hmm. Ik wist niet dat Tuck een vriend van je was. Ja, we gunnen hem dat plezier. Laten we eens een paar namen noteren. Ik ken er niet één van. Dat dacht ik Ascot. Alleen Maggie Parsons vertelde me juist door de telefoon... Dat je de nacht bij haar hebt doorgebracht. Heb je daar een bandopname van, Bulman? <laughs> Wat dacht je? Je wordt er koud van, niet? Denk niet waar je gewend bent. Ach, Bulman op zijn best. Toch ben ik er niet kapot van. Ik begrijp zelfs heel goed dat Maggie die ze heeft willen redden. Vrouwen zijn zo. Ah. Mm. Eh, merci. Eet smakelijk, Scott. Mm. Lekker glaasje melk erbij. De uitgang vind je wel. Na al dat geharrewaar vroeg ik Bulman toch nog om een auto. Ik wilde weg naar huis. De ploert stikte haast van woede. Maar hij wist toch even goed de chauffeur van me op te scharrelen. Ik was die nacht niet bij Mary En Bulman wist dat. Ze probeerde me te beschermen. Maggie was die avond op stap met een vriendin... en kwam tegen middernacht thuis, dus loog ze voor me. Wilman kon zich veroorloven om te grinniken. De namen van de anderen heb ik niet genoemd, gelukkig maar. De inspecteur die erbij zat, merkte op. Ik zou me er ook niet aan wagen namen te noemen van zo'n troep... die het met de oprechtheid en de wet niet al te nauw neemt. Het was onmogelijk iets te herroepen. Maggie's leugentje had me uitgeteld. Maar het gekke is dat het geval van die onbeheerde huizen in Southview Gardens... Dat staat ook op die lijst. Dan gaat er toch een vreemd luchtje krijgen. De schoft was het dus nog steeds op uit mijn broer Dick te pakken. Ja, van de hele zaak zou ik maar geen donder meer aan kunnen trekken, maar Dick's positie. Bulman deed verdomd goed dat al wat inbrekers te doen hebben is het volgen van een smeren, zoals hij bepaalde huizen controleert, om daarna hun slag te slaan. Ja, uiteindelijk moest hij me toch laten gaan om uit te zoeken of Bols Ups alibi klopt. En daar ben ik niet bang voor. Ik zit het meest in over Dick. Uh, met Scott. Oh, eindelijk. Oh, eindelijk heb ik het dan, Willy. Ik heb je overal gezocht. De zaak, niemand zegt me wat. Waar was je toch, Willy? Ik, ik, ik moet je spreken, Willy. Ja, rustig maar, rustig maar. Ik weet het, schatje. Je oh, oh, kom net thuis. Ik, ik je, je zocht zeggen. op de verkeerde plaatsen. Het best van een Bullen. Stil maar, stil maar. Ik kom juist van Bullen vandaan. Oh. Wat, uh, wat heb je aan, schatje? Ik kom naar je toe. Ik doe een moord voor een pittige kop thee. En, eh... Uh, Maggie... Ja? Maak je mooi. Ik kom naar je toe, had ik gezegd. Ik had geen tijd genoemd. Ze keek van bovenaf door het raam... om mij te zien aankomen. Ik moest driemaal bellen voor ze opendeed. Kennelijk heeft ze de pest in. Beneden aan de trap ligt nog het ochtendblad... Leef op de voorpagina. Een jongen met lang haar de rechter meer last dan aan het inbreken. Wat een vak. Als je het eenmaal hebt geleerd, word je er steeds van ingetrokken door de maatschappij. Dat ondervond ik ook. Toen ik nog even langs reed om de chef van de garage te waarschuwen dat ik deze dag niet in staat ben te werken. Zonder omwegen stapte ik naar het kantoortje naast het magazijn waar de chef zat. Zo, uh, heeft Maggie nog gebeld? Ja. Het spijt me dat ik zo laat ben, maar deze zaak moest ik toch even rechtzetten. Is dat gelukt? Nou, niet bepaald, hè. Maar maak u zich geen zorgen. Ik heb niks gedaan. Luister, Scott. Ik wil niet onvriendelijk zijn, maar ik moet je kwijt. Ja, ik heb u toch gezegd dat ik er niets mee te maken heb? Het is nadelig voor mijn zaak. Staar me niet zo aan, voor dom. Ik heb er ook gevoel... Ik heb er niks mee te maken. Daar gaat het niet om. Ja, ja, waarom dan wel? Ik ontsla je niet om je werk. Dat was in orde. De kwestie is dat dit bedrijf geen inmenging van de politie verdraagt. De jongens die van onze diensten gebruik maken... zijn niet opgesteld dat de politie hier rondhangt. Ah, die komen hier niet meer. Hoe weet jij dat? Omdat het niet nodig is. Volgens jou was het vanochtend ook niet nodig. Maar ze flikken het toch. En hoe? Ah, dat lappen ze geen tweede keer. Jij weet dat niet. En ik kan met het risico niet veroorloven. Jij wilde de zaken draaiende houden. Nou ja, ik heb er een zekere waardering voor. Ik had het graag anders gewild. Het schijnt niet te mogen. Ach, verdomme, wat dondert het ook. Ja, ik vind het ook rot. Maar ja, je loon krijg je op vrijdag, dus je hebt een paar dagen tijd om naar wat anders om te kijken. Het spijt me verdomd. Ik heb geen enkel aan je, Scott. Echt niet. Nou, misschien later als alles geregeld is. Ja, ja, bedankt. Ik weet dat je geen kwaaier bent. Ik zal het je niet moeilijker maken. Toch bedankt. Ik nok wel af. Ik vind wel wat. Oh, daar ben ik ook niet bang voor, Scott. Ik begon met Maggie wijs te maken dat ik het baantje had opgegeven. Maar ze wist wel beter. Ze wist ook dat ik heel goed in staat was om vijf of tienduizend ballen... vrij van belasting bij elkaar te trommelen zonder veel drukte. En dat was natuurlijk die mogelijkheid die hij benauwde. Dat deed het mij ook. Dit was een proeftijd voor me. Want ik begrijp verrekt te goed dat je maar te gemakkelijk teruggrijpt naar oude gewoonten. Huisgatje, ik ga vandaag toch een ander baantje zoeken. Oh, in godsnaam, je you... Ja, ik zeg toch vandaag nog. Oh. Heeft Bulmer nog gezegd dat ik hem vertelde dat je de hele nacht bij me was? Dat zei hij, ja, ja. Ik maak een sandwich voor je klaar. Ja, waarom lach je nou? Hij hey, zei het me nadat ik hem had gezegd dat ik met de jongens op stap ben geweest. Oh, god, Willi, nee! Oh, god, ja, ach, kom hier, liefde. Oh, ja. Er is niks aan de hand, merk je? Ah, niks aan de hand. Ik, ik heb je precies in de val gelopen. Nou, nee, maak je nog geen zorgen. Hè? Ik ben niet boos op je. Wat wordt gebeld. Ja. Nou ja, ik zal wel even gaan kijken. Verrekker, het is Dick. Je broer? Hé, hey, kom binnen. Hoe is het? Willy. <laughs> Zo. Ga zitten, Maggie. Hallo, Dick. Hey. Zo. Wat kijk je? Wat is er aan de hand? Commissaris Cummings heeft me laten roepen. Huh? hebben een paar vragen gesteld over onbeheerd staande huizen. Hij vermoedt dat iemand informatie doorgeeft. Over jouw wijk. Je weet natuurlijk dat ze er mij bijgesleept hebben. Daar gaat het nou juist om. Kijk niet zo bedroefd. Ik heb niks met die twee kraken te maken. Ik weet dat jij niet in villa's opereert. Ah, ik heb geen nieuws voor je, jongen. Ik ben nergens geweest sinds ik ben vrijgekomen. Ik heb er ook geen zin meer in. Dit is Bulmans tochpaardje. Het spijt me. Verdenkt die Cummings iemand? Nou, en of hij iemand verdenkt. Het feit dat we broers zijn werkt het in de hand. Zou jij niet hetzelfde denken als je in zijn schoenen stond? Ik ga naar hem toe. Naar de commissaris? Wat helpt dat? Ik ga hem vertellen dat ik bewust tot slachtoffer word gemaakt. Ik weet wat het alles voor jou betekent. En daarom ga ik naar je hoogste chef, de commissaris. Zelfs al zo zou ze hem in de bak stoppen voor de rest van mijn leven. Oprecht, dan kan ik dat toch niet spelen, Dick? Je bent lang weg geweest. Het is twee uur in de nacht. Nou, wat zei de commissaris? Het was wel moeilijk om bij hem binnen te komen. Toen ik er vandaan kwam had ik spijt van het hele gesprek... Weer buiten vond ik mezelf lachwekkend. Als het niet voor mijn broer was, was ik er nooit aan begonnen voor iets dergelijks te pleiten. Ik had me verlaagd tot een waardeloos individu. Ja, en ik had alleen maar hoop dat de jongens er niet achter zouden komen. Wat geeft dat nou? Ja, in bepaald opzicht doet het er ook niet toe. Nou dan. Ik liep naar mijn wagen en uh, vroeg me af of Bolze belt vooral ondervraagd was. Geduld hebben, oefenen en hopen dat de tijd de zaak zal oplossen. Dat is wat redelijkheid voorschrijft. De enige waarschuwing die ik had, was dierlijk instinct. Toen ik wegreed, zag ik een grijze transportwagen achter me aanrijden. Ja, ik zorgde er wel voor dat hij me voorbij moest. Hij reed de eerste de beste zijstraat in. Hij volgde je. Probeerde dat althans. Dus toch. Ha, het valt natuurlijk op dat een vent zonder baan in een Jaguar rijdt. Volgens de publieke opinie is dat er wel helemaal naast. Wat zei de commissaris? Hij laat jou praten. Wat is het voor een vent? Commissaris Mike Cummings heeft een blozend gezicht, grijs haar en een paar ogen die niet te beroerd zijn om te de twinkelen als er aanleiding toe is. Hm. Hij is gewoon rechtuit, zoals de jongens dat noemen. Hij is niet om te kopen. Ik vertrouwde hem en verwachtte wel iets. Dat belooft wat? Mis. Ik zat in zijn modern glazen kantoor met stalen meubels. Het leek me plotseling een gluiperige en kinderachtige manier van doen. Het kon toch van betekenis zijn voor de rest van je leven? Ik voelde me stapelgek. Hij zat daar vriendelijk, misschien zelfs geamuseerd door mijn onhandigheid... en wachtte tot ik van wal zou steken. Hij zag verdomd duidelijk dat ik het te kwaad had. Maar hij stelde me gerust. Kom op, spin. Zeg op, wat heb je op je leven? Hm? Het zal wel geen bekentenis zijn, want anders zou je niet speciaal mij willen spreken. Kom op. Ik weet niet hoe ik het zeggen moet. Geen bescheidenheid, spin. Weet u, het gaat om mijn broer... Ik heb niks te maken met die diefstallen waar Bulmer mij voor wil strikken. Maar hij moet niet de toekomst van mijn broer verpesten. Dick is een geboren politieman, net als u. En er zal een dag komen dat hij op uw stoel zit. Dan hoop ik maar dat ze hem een warmer kantoor geven. Dick staat onder verdenking mij informaties te hebben toegespeeld en het is pure nonsens. Wie zegt dat u onder verdenking staat? Om te beginnen heeft u hem ondervraagd. Hem niet alleen. Ook andere politiemensen. Niemand heeft mij inlichtingen gegeven. En als hij dat gedaan had, dan was zeker niet in het geval van het grote landgoed. Ik ben niet bang om dat te zeggen. Nee. Bulman wil mij het leven onmogelijk maken. Maar waarom zou hij dat doen? Ik zal niemand een loeren draaien, zelfs geen smeris. Er moet iets zijn waarom Bulman de pest aan mij heeft. Als dat waar zou zijn, spin, dan is dat noodzakelijk... en moet hij proberen jou te pakken te krijgen, als daar toe aanleiding is. Hij doet dat met mijn volle instemming. Als er aanleiding is? Vanzelf. Intussen maakt hij mij het leven onmogelijk. Een schandaal vlak voor de zaak waar ik heb gewerkt. Ik zou niet graag willen dat hij zoiets deed. Dat heeft hij gedaan. Mijn baan is onder de knoppen. Luister eens, Pin. Ah. Jij hebt gezeten voor drie verschillende zaken. Hè? Je stond daarvoor onder toezicht van de reclassering. Als je in het gereel blijft, dan kan je alle steun van ons verlangen. Maar je bent net vrij. Jij kan ons toch niet verwijten dat we je in de gaten houden. Hè? Dat is onze tank. Ik begrijp wel iets van de situatie tussen jou en sergeant Bulman, maar zijn promotie zou hij toch wel gekregen hebben... Als een zaak wordt afgerond en we zien daarin jouw werkwijze, dan gaan we je aan. Ja, logisch. Of het een Nobelman is of een andere CID-man. Zou er werkelijk sprake zijn van bewuste zwartmakerij, dan spring ik er bovenop. Maar in dit geval zie ik er geen enkele aanleiding toe. De inbraken zijn gepleegd in jouw stijl. En wat moeten we dan doen? Soms tegen onszelf zeggen, spin zou dat nooit gedaan hebben, alleen al om zijn broer niet. Het zou kunnen dat een handige knaping ons die indruk wil wekken. Ja? Maar luister goed, Spin. Jij besloot eens in de misdaad te stappen. Nou, ga me niet houden als de dingen wat harder worden aangepakt. Jij gaf de eerste stoot en de tweede en de derde. Je zal steeds verdacht worden als daarvoor reden is. Ja, maar Bulman hoeft mij niet de lichten van mijn werk te halen op het terugsturen van de dag. En jij hoeft ons geen enkel wankel alibi te verschaffen van een stel duistere figuren en een leugen van je vriendin. Ja, u hebt gelijk. Ik kan het alleen mijzelf maar verwijten. Nou ja, bedankt dat u mij hebt willen ontvangen, meneer. Je hoeft nergens bang voor te zijn als je het niet hebt gedaan, spin. Ik ben niet bang. Oh, half drie al. Ik zal wat te drinken voor je halen. Hm? Je ogen schitteren, Maggie. Van blijdschap, omdat je niet bang hoeft te zijn. <laughs> ja, dat bewees ik de rest van de dag. Wil je je nieuwsgierig maken? Niet nodig, je bent het. Hier, ja, ik heb rum. Ah, heerlijk. Schat. Drink langzaam ja. Anders val je in slaap ja. Ja. Ik moet Londen uit schatje. Ergens op het land moet toch werk te vinden zijn Morgen zal broer Dick me komen vertellen dat zijn promotie voorlopig niet doorgaat En Bulmus zal komen zeuren over mijn onjuiste alibi Let maar op Meer door angst dan wat anders besloot ik om zekerheid te krijgen over de vraag... of ik nu werkelijk werd geschaduwd of dat mijn zenuwen dat wijs maakte. Per se wilde ik dat vandaag weten. Daarom zo laat. Ja, ik ben vanaf de eerste minuut dat ik vrij kwam gevolgd. Ik besloot me vanavond nog te overtuigen. Vanavond. Willy. En het gevaar? Ja, dat was gevaar. Ja, ik bleef opzettelijk tot laat van de ene kroeg in en de andere zitten. Ik dronk weinig. En ik spelde de kranten om de tijd te doden. Je had me toch kunnen bellen? Ja, met de telefoon, weet je ook nooit. Nou, drink nog wat. Ja. Hm? Ik ging naar Notting Hill. Ik hield mijn hoofdzaak op in straten die matig verlicht waren. Het was beklemmend om te luisteren naar mijn eigen voetstap in de verlaten straten. En het is opmerkelijk te zien hoe het oude Londen s'nachts in zijn schulp kruipt. Hm. Ga verder. Het had geregend. Ik haastte me niet. Ik concentreerde me en probeerde te ontdekken of er iemand in de buurt was. Ik koos mijn route bedachtzaam. Het feit dat ik niks hoorde, misleidde me niet. In mijn vak is het noodzakelijk je volkomen geruisloos te bewegen. Ik stapte in een rustige regelmaat, niet te licht, niet te zwaar, juist redelijk hoorbaar. Hoe durfde je? Plotseling schoot ik een smalle straat in om mijn actie te beginnen. Ik stond in een doodlopend gedeelte. Een klein pleintje. Er brandden slechts twee lantaarns. En er was voldoende schaduw. Ik zag de oude huizen met aftanste pilaren en hoge stoepen. Er waren twee verlichte ramen met gesloten gordijnen. Uit één daarvan kwam een zacht gedruis. Hoe laat was dat? Ja, misschien elf uur. Wat mij het meest beviel was het feit dat ik me ontspannen voelde. Ontspannen zoals vroeger. Ik bleef langs de huizen lopen tot aan de hoek. Draaide om en liep er terug. Overtuigd van mijn mogelijkheden. Het was doodstil. Iets meer licht had gekund. Haastig nam ik een besluit. Ik schoot vooruit. Zonder veel moeite klom ik langs de regenpijp omhoog. Dat was lang geleden dat ik zo'n klimpartij maakte. Maar het leek of het gisteren was geweest. Mijn voet zette ik op een waspijp en keek over het pleintje. Juist boven me. Er werd een licht ontstoken achter een raampje. Een zware schaduw kwam over de vuile uit, juist boven me. Ik hield mijn oog op de straat gericht. Vijftien voet boven de grond. En in de diepe schaduw was ik volkomen onzichtbaar, dacht ik. Dacht je? Ik luisterde. Allerlei geluiden hoor je plotseling scherper. Het licht achter het raampje ging uit. En alleen de twee straatlantaarns wierpen bleke vlekken op de grond. Willy, hoe voel je je? Ik voelde me prima. Hoe is dat mogelijk? Daar begrijp ik niks van De vroegere vertrouwde prikkeling kwam er in mijn vingers Hij was er weer als van ouds ik, ik zag iemand de straat inkomen. Ik kon hem niet horen, wel vaagelijk zien De straten glommen en ik zag een lichte schaduw Ik kreeg geen duidelijk beeld, ook zijn grootte was niet te schatten Hij had je dus gevolgd? Waarschijnlijk en hij ging nu haast maken, omdat hij mijn voetstappen niet meer hoorde. Ik wachtte, klaar om te springen en hem de schrik van zijn leven te bezorgen. Hij had nog zes of zeven meter te lopen. Ik was klaar voor de sprong. Toen gebeurde het. In de straat daarnaast begonnen twee dronkaards herrie te schoppen. Een raam vloog open en iemand schoot ze uit. Bovendien hoor ik voetstappen, onmiskenbaar van een paar surveillerende agenten, verdomde smerissen. Zo te horen kwam alle geluid van de overkant van het pleintje. Ik smoorde een vloek. Kun je je voorstellen? Ik wil ja. Als de ze mij vonden, zouden ze mijn verhaaltje nooit geloven. Een man achtervolgde mij, inspecteur. Daarom klom ik in een regenpijp om hem te verrassen. Jezus, ik kon het zelf niet geloven. Enfin, de agenten kwamen mijn kant op. De voor mij volkomen vreemde figuur stond recht onder me. Maar het was onmogelijk om nu te springen. Als om het de pesten stak de man het pleintje over. Kon je hem goed zien? Een betrekkelijk kleine man. Hij droeg een kleufvoet. Ik moest hem laten schieten. De agenten waren nu dichtbij. Af en toe lieten ze hun zaklantaarns schijnen in een portiek. Het maakte me zenuwachtig. En mijn verkrampte houding leek onhoudbaar. Die rum is goed, schatje. Toen nou, Willie? Vertel verder. Ja, toen de smieren ze eindelijk toch verdwenen... liet ik me vlug langs de regenpijp naar beneden zakken. Als een aap. Te proberen het mannetje nog te vinden leek me hopeloos. Ik deed er ook niet de minste moeite voor. Ik was druipnat. Ik wilde maar één ding. Eén ding. Een kop hete thee. Hm. Een kop hete thee. Waarom stop je? Hé? Eh? Je zegt niets meer, Willy. Hm. Nou ja, goed dan. Ik ging druipnat aan Lions Koffiehuis binnen. Dicht bij South Africa House. Het was laat. Ik was de enige klant. Zelfs met mijn eigen alarmsysteem wist ik niet wat me overkwam. Als ik dat had geweten, was ik de straat opgevlogen. Enfin, ik, ik zat met mijn rug tegen de wand... en staarde in mijn thee. Ik heb hem niet horen binnenkomen. Een stoel naast me hoorde ik verschuiven. Hij sprak met een welvriendelijke, maar geaffecteerde stem. Hallo, Sven. Dat was deel 2 van XI een hoorspelserie in vijf delen naar het gelijknamige boek van Kenneth Royce in de bewerking van Wim Bichot. De rolverdeling, Maggie, Corrie van der Linden. De I man Pieter Lutz. Dick, Ad van Kempen. Balmen, Robert Sobels. Chef, Frans Fassen. En Mike, Bert van der Linden. De regie had Hero Muller.